8 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. Nederland organiseert waarschijnlijk in 2014 een internationale nucleaire veiligheidstop. De Verenigde Staten en Zuid-Korea hebben Nederland gevraagd om gasland te zijn... en de regering heeft daar positief op gereageerd. De Nuclear Security Summit is een idee van president Obama. De eerste top was in 2010 in Washington, de tweede werd gehouden in 2012 in Seoul. Tijdens de top wordt op het hoogste politieke niveau gepraat... over nucleair terrorisme en de smokkel van nucleair materiaal. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken... is het voorkomen van nucleair terrorisme voor Nederland een topprioriteit. Rusland blijft Nederlands vlees en zuivel invoeren... maar sluit de grens voor levende Nederlandse runderen. De Russen hebben dat besloten in verband met het Smallenberg-virus. Vanmiddag was er in Moskou overleg tussen Nederlandse en Russische deskundigen. Volgens staatssecretaris Bleker kunnen over een paar weken... waarschijnlijk wel weer runderen worden uitgevoerd... en is het belangrijker dat de export van vlees en zuivel doorgaat. Daarmee is jaarlijks 100 miljoen euro gemoeid. Bleken zijn verder goede hoop te hebben dat de Europese Unie... snel geld uittrekt voor onderzoek naar het Smallenberg-virus. De Amerikaanse regisseur John Rich is overleden. Hij regisseerde onder meer afleveringen van de tv-series... Mr. Ed, The Brady Bunch en The Dick Van Dyke Show... Hij is ook bekend van MacGyver, The Twilight Zone en All in the Family. Voor die serie, met mopperpot Archie Bunker... kreeg John Rich twee Emmy Awards en twee Golden Globes. In de jaren 60 regisseerde Rich ook de films Roustabout en Easy Come, Easy Go... met in de hoofdrol Elvis Presley. John Rich is 86 jaar geworden. Het weer, vanavond af en toe wat motsneeuw, vannacht droog... en overal lichte tot matige vorst.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 Al 125 jaar kunt u bij ze terecht voor soep en een luisterend oor. En ook nu het koud wordt, staan de helsoldaten weer klaar. Zometeen zijn er twee hier, moeder en dochter. Maar we gaan het eerst hebben over Syrië. U heeft het ongetwijfeld meegekregen. Het is en blijft daar onrustig. Het vrije Syrische leger had dit weekend voor het eerst buitenwijken... van de hoofdstad uh, uh, Damascus in handen. Maar het regeringsleger heeft hen zondag en ook afgelopen nacht... in een hevig gevecht weer verdreven. Luistert u naar NOS-correspondent Sander van Hoorn. Hij vertelde daar het volgende over. Bij het neerstaan van het uh, verzet wat daar is... sprake van tanks die uh, de troepen van de regering helpen... Dat... Uh, verzet, dat wordt georganiseerder en gewapender. En het kwam dit weekend echt ook heel erg dicht bij de hoofdstad. Ik ga erover praten met Manar Shaker. Goedenavond. Uh, goedenavond. U bent in Syrië geboren en u woont sinds 1989 in uh, Nederland. U bent uh, Arabisch-Nederlandse tolk en vertaler. Uh, ja, hoe, hoe zag u afgelopen nacht er eigenlijk uit? Eh... Uh... Eigenlijk uh, was het uh, eng om uh, van af, zelfs van afstand mee te maken. Maar uh, uh, er heerste ook een uh, sfeer van uh, ja, volle verwachtingen... dat dat echt uh, uh, heel erg dichtbij is gekomen, het, het vallen van het regime. En iedereen uh, hield zijn adem in eigenlijk. En uh, we waren aan het volgen, uh, minuut per minuut... Uh, hoe het aan toe gaat. Uh, het feit dat uh, het vrije leger uh, heel dichtbij uh, is uh, gekomen. Zelfs uh, dichtbij het vliegveld. en uh, Eigenlijk ten oosten van Damaskus, de, ho de hoofdstad... Uh, zegt al uh, heel veel over de verhouding, de vrije leger en uh, tegenover aan de andere kant uh, de officiële leger die nu ten dienste is van, uh, van Assad. Ja En hoe heeft u het gevolgd? Want u zegt van ja, uh, het was spannend elke minuut, ja. maar hoe doet u dat vanuit hier? Ik doe dat uh, via Facebook. Op Facebook heb ik heel veel vrienden die uh, het uh, van heel dichtbij meemaken. Uh, die uh, zelfs rapporteren. Ze hebben, zijn eigenlijk ad, uh, advocaten of huismoeders... of uh, de vrouwen van, of uh, schrijvers, dichters. Uh, ik heb allerlei uh, mensen die uh, heel goed uh, kunnen communiceren... Uh, door kunnen communiceren wat er gebeurt. Op, uh, op, uh, in allerlei manieren geven ze dat aan. Uh, ze drukken hun gevoelens uit hoe, hoe ze dat meemaken, maar ook... Uh, pure uh, pagina's die uh, alleen maar nieuws uh, verspreidt, die eigenlijk ook geverifieerd geverifi nieuws. zoals Al Jazeera of Al arabia En uh, ja, dat blijf ik volgen op de voet eigenlijk. per minuut. Ja. Uh, ja. Uh, Al Jazeera Engels ook. Al Jazeera Arabisch Al Jazeera. En dat gaat allemaal via internet. of heeft u ook echt. Uh, zeg maar telefonisch nog contact met mensen daar? Dat gaat via internet en telefonisch contact kun je maar uh, ja, eigenlijk laten. Omdat uh, telefonisch contact gaat alleen maar over koetjes en kalfjes. En tussen de regels door kun je wel even ja, door laten schemeren hoe het eigenlijk gaat. Ja, hoe gaat dat laten... dan? Want u zegt koetjes en kalfjes en tussen de regels door. maar nou, uh, Vertelt u eens hoe dat dan, hoe dat dan werkt? Nou, laatst had ik contact uh, met mijn tante en uh, er is dus uh, geen gas. Uh, dit, alles is duurder geworden om uh, um, um, zeg maar heel doodsimpel brood te kunnen krijgen. Daar moet je uh, heel veel moeite voor doen. Uh, het is niet zo als uh, daarvoor, zeg maar. Uh, de regering doet heel erg zijn best om uh, het, het leven van, uh, van een burger moeilijk te maken. Om het, om, om de tocht naar vrijheid los te laten. Of juist om de reactie bij de mensen op te roepen... dat van kijk, de revolutionaire mensen... eigenlijk de nieuwe generatie die het niet meer pikt... die zijn de zondebok en die vernielen alles voor ons. En kijk, we hebben het koud. En kijk, we hebben geen brood op tafel. Maar... Ja, ik heb dus bij familie uh, toch uh, uh, echt gehoord dat ze het koud hebben. En dat ja, dat ze... durven ze dan ook wel te zeggen tegen u door de telefoon? Ja, ja dat ze het koud hebben, ja, ja, dat, ja, dat kan dat wel. Nog wel. Ja, ja, ja. En daaruit maakt u dan op van het is gewoon uh, hommeles, want ze hebben gewoon helemaal geen gas meer? Precies, ja. Ze kun... Maar ook elektriciteit wordt afgesloten. Ik bedoel, uh, ze, ze spelen daarmee. Ze, ze maken de burger zo moe dat ze, dat ze, ja, dat ze het op gaan geven. Ja, En wat, wat zegt u dan tegen uw tante op zo'n moment? Ja, ik zeg tegen haar, ik vind het zo erg. Ik heb alles hier. <lacht> en ik zou, ik zou eigenlijk iets met ze willen delen, iets over kunnen brengen. Maar het, ik zou eigenlijk zelfs de pijn willen delen met ze. Uh, niet eens de mensen die het koud hebben, maar ik denk meer aan mensen die bijvoorbeeld uh, in ziekenhuis... We hebben, we hebben, als ik het over familie heb, heb ik het over koud hebben. En dat, is, dat valt helemaal in het niets naast... Uh, naast uh, de mensen die bijvoorbeeld gewond zijn... Mm -hmm. of helemaal doodbloeden omdat ze niet naar een ziekenhuis kunnen... of uh, in ziekenhuizen worden aangevallen en doodgemaakt. Dus het is erger dan men kan denken. Dus uh, eten en kou dat, en geen medicijnen, dat, dat is allemaal te behappen. Ja, en is, Na, Kan ik daaruit opmaken dat het met uw familie... die vooral woont in, uh, in Aleppo, de tweede stad uh, van Syrië... dat het daar nog redelijk goed mee gaat? Ja, ja, nou, ik heb wat... Kijk, mijn, mijn, mijn familie daar is natuurlijk niet allemaal oude mensen. Er zijn ook jonge mensen. Daarmee, ik weet niet hoe het daarmee gaat. Ik weet wel dat ze, daar, dat ze zich honderd voor, voor de revolutie inzetten. Hoe ze dat doen, weet ik niet. Ik ken geen details. Ik, mijn neef was opgepakt. Maandenlang werd hij opgepakt. Hij kwam daar en hij zei tegen zijn moeder... Oh, mam, ze hebben mij niet geslagen. Maar ik weet van zijn zus, die ook hier leeft, dat hij dat, dat echt is geslagen. Bijvoorbeeld, en dan niet geslagen gemarteld, laat ik het zo zeggen, geslagen is, is eufemistisch, uh, is, is heel zacht uitgedrukt. Dus ik weet wel dat de jonge, uh, jonge deel van mijn familie, die zet zich voor, voor, de, voor de revolutie in. Wij praten daar niet over alleen. Uh, de oudjes die zijn, die zitten gewoon thuis eigenlijk een beetje, ja, een beetje te hopen dat het goed komt. En heeft u na nou de afgelopen uren ook nog contact gehad via Facebook? Ja, net, net, net. En kunt u nog. ons nog wat nieuws melden? Uh, nu op... Uh, ze hebben... Uh, de, het, de, ja, het officiële leger heeft uh, het vrije leger uh, verdreven. Uit, uh, uit de wijk van Damascus. Uh, dat sowieso. Uh, in Rastan. In Rastan uh, ze zijn nu aan het bombarderen in Homs. En Homs is niet alleen de stad Homs, maar ook de provincie Homs. En dat, dat, dat uh, uh, daarin is inbegrepen heel veel... Dorpen en steden. En ze zijn. Eigenlijk is, is, is het regime zo gek geworden. Omdat, omdat het Vrije Leger eigenlijk macht heeft, op, over, uh, macht heeft gekregen. Over uh, hele gebieden uh, in Syrië. Is, is het regime nu helemaal gek geworden. Die slaat rechts en links om. En met andere woorden, hij maakt mensen dood. Vandaag, tot nu toe. 50 mensen zijn over, uh, vermoord. bruut vermoord. Uh, het nieuws van gisteren is uh, dat uh, een, uh, een arts, uh, een arts die heet Oudij, Ode, nog iets, ik ben even zijn achternaam kwijt, uh, ze hebben hem uh, vastgehouden, maar ze hebben ook zijn vier kinderen brandend, uh, levend uh, verbrand uh, met zijn huis al. Uh, dus dat is iets wat mij gisteren eigenlijk kapot heeft gemaakt. Want dat is ook tot u gekomen, dit, dit, dit bericht. Ja. Ja gisteren, ja, gisteren. Eigenlijk vier kinderen, één meisje en drie jongens. Ja, dus... u, u zei net, van, van, uh, je kunt zien dat het leger een beetje in paniek is geraakt... en een beetje uh, broed om zich heen slaat. Nou, dat gebeurt al, al tijden, maar is er nu echt volgens u toch een verandering gaande in Syrië? De enige verandering is dat er splitsingen steeds... Breder in, zich, zich breder inzetten. Uh, bijvoorbeeld, er is een generaal-majoor, net, net heb ik gelezen... een generaal-majoor, die uh, gaat over de gevangenis... Uh, een hele uh, een, een gevangenis die, die, die, die bekend is in Syrië... Dat het de, waar de meeste brute martelingen plaatsvinden. De, de, de leider daarvan, mm -hmm. laat ik het zo zeggen, die, is, die heeft zich afgesplit, afgesplitst. Die is over, naam, overgelopen naar de opstandelingen? Juist, ja. Dus en wat, de zegt enige... dat dan? wat zegt dat dan? Nou ja, dat is logisch. Dat, dat betekent dat, dat de, de militaire macht van, van, van officiële Syrische haakjes leger, die wij eigenlijk als volk helemaal niet, we zien helemaal niet als onze leger, dat, dat de militaire macht van hun afneemt zo erg afneemt dat eigenlijk handelaren, bijvoorbeeld in Aleppo, eh, tot nu toe is Aleppo niet echt in opstand gekomen, omdat de handelaren nog steeds geloven dat het, dat het wel goed komt met het regime. Ja, er met... wonen daar veel handelaren, voor de dag. Ja, dit is de, de economische hoofdstad van, van Aleppo, van, van Syrië. En daarom mocht het niet in opstand komen. Sinds anderhalf week is Aleppo in opstand gekomen. En sinds anderhalf week, eh, nee, eer, eh, drie dagen geleden, zeg ik zo uit mijn hoofd, of vier dagen geleden, waren er negen Nee, twaalf doden gevallen in Aleppo. In twee wijken, Fardos en, en Marje. En, en um, ja, ik bedoel, de handelaren gaan ook op een gegeven moment zeggen... ja, maar we steunen jou niet meer. Ik bedoel, wij dan gaan, gaan niet alleen militairen zich afsplitsen. Handelaren gaan zich ook hun handen ook aftrekken van, van het ja. regime. Dus uiteindelijk gaat het regime ook helemaal alleen blijven. En, ja, want dat, dat, ja, dat verwacht u echt. U verwacht echt dat dit toch het begin is van het eind van het regime van Assad. Ik zeg altijd: het is het begin van het einde. En voor ons is het begin, of het begin na het begin. Dat snap ik. Wij niet. beginnen. Nou, wij, beginnen wij, wij beginnen vast. Uh, wij beginnen pas te leven, echt te leven. Het leven die wij willen als het regime valt. Dat is onze begin. Wij werken nu naar een begin van een heel goed, democratisch, vrij uh, leven. En, en eigenlijk een, een democratie. Een civiele, civiele staat, maar ja, de verkiezingen moeten dat uitmaken. Ja maar, maar u dat bent eigenlijk heel verheugd. ja, maar u bent eigenlijk heel verheugd en blij dat dit nu gebeurt. Want u zegt, ondanks alle doden die vallen... en ondanks de enorme ja. gevechten, zie ik het positief in. Ik zal u vertellen waarom. In 1982, in februari, 2 februari of 8 februari... ik ben eigenlijk te moe, vandaar dat ik niet meer Maar nee, U hoeft al die data niet precies te noemen, hoor. dat Goed, weet we toch allemaal 19... niet. Nee, maar het is wel uh, als mensen dat willen googlen. In 1982 uh, werden uh, in Hamé, uh, dat is ook een grote stad waar, waar het nu ook heel slecht gaat. Uh, Hamé en Homs trouwens zijn de meeste steden die nu gebombardeerd worden en aangevallen worden. Uh, daar werden 25.000 mensen uh, geslacht. En, en niemand uh, die iets van zei. En het regime ging gewoon door met regeren. Uh -huh. 25 mensen. Wij, wij, ne, schattingen zeggen 25.000. Andere schattingen zeggen veel meer. Ik zeg alleen. De minstens 25.000 mensen zijn om, uh, dood gegaan. En vermoord eigenlijk. bruut vermoord. En nu. 7.000 mensen is heel erg. Eén mens is te veel. Maar toch 7.000 mensen. En we gaan... Ik, ik ga niet, ik ben hier in Nederland. Maar als ik in Syrië zou zijn, zou ik al zeker de straat op zijn gaan. Maar de mensen komen, gaan de straat op en ze, vragen, ze zijn vreedzaam. En ze vragen op een hele nieuwe manier... Vragen ze om, uh, ja, leggen ze hun wensen op tafel van het kijk. Wij willen nu uh, van het regime af en we willen richting een heel uh, ander uh, leven... die wij zelf bepalen en niet van bovenaf bepaald wordt... Uh, ik, ik denk dat het het waard is. Ik ben niet verheugd, ik ben niet blij. Ik, ik ben juist pf, heel heel erg verdrietig om wat er gebeurt. En heel erg moe, als ik u zo hoor. <lacht> <lacht> dat, dat kan <lacht> ik me heel goed voorstellen als u dag en nacht uh, op Facebook alles ik... probeert te... Dat, wat, wat kunt u eigenlijk doen? Want ik kan me ook voorstellen dat het zo'n enorm machteloos gevoel geeft. Als je alleen maar alles kan zien via Facebook... en dan hier eigenlijk toch in je warme lui stoel zit... en misschien niks kan doen. Of kunt u toch wat hier uh, vandaan? Wat wij doen, nou ja, wat wij doen, uh, allereerst ik, op Facebook kun je ja, mensen troosten. Je kunt mensen, uh, je kunt mensen uh, reactie op mensen, uh, wat mensen neerzetten, kun je dat uh, altijd, uh, ja, daar kun je mee helpen. Maar we zijn sinds kort uh, acht personen, acht activisten zijn we. Uh, ja, activiteiten begonnen om uh, geld in te zamelen. Maar vooral ook om de Syrische gemeenschap bij elkaar te brengen, zodat ze uh, elkaar kunnen troosten, maar ook kunnen netwerken, zodat ze ook uh, iets voor de Syriërs uh, uh, ja, kunnen betekenen. De Syriërs in Syrië, maar ook Syriërs, Syrische vluchtelingen in Turkije en in uh, Libanon. En we waren, ja, wat ik doe, wat wij doen, vind ik eigenlijk heel. Uh, niet heel en simpel en uh, valt eigenlijk in het niets naast uh, alle andere ja, offers die, die, die gedaan worden. Maar we doen toch iets en daar ben ik best wel trots op. Uh, we, we, 21, 21 januari waren we in Utrecht en we hebben een, een, een avond gere, uh, georganiseerd voor Sirius, maar ook vrienden van Sirius, betrokkenen. En uh, dat was eigenlijk best wel een succesvolle ja, avond. Ja, zo kunt u toch uw steentje eraan bijdragen. Nou, ik zou zeggen, ja, Mag ik u heel veel sterkte wensen uh, bij de komende nacht... Uh, als u waarschijnlijk ja, dankjewel. weer uh, via Facebook alles van Syrië in de gaten houdt. Ja, dankjewel. dank je wel. u wel. Manar Shakar hoorde u. En zij komt dus uit Syrië, is daar geboren... en woont sinds 1989 in Nederland. Dit is Radio 1. Tot half negen. Twee dingen. Met Alice de Bruin. Ja, en hier in Nederland zijn we dan bezig met de kou. Want uh, ja. zo, zo plat is het eigenlijk wel. Dames, ik uh, ga u even voorstellen. Hier zitten Henny Tinga. Tinga, ja. hoe spreek ja. het eigenlijk Hennie uit? Henny Tinga. Tinga. Ja. En Margo Mets. Goedenavond. Goedenavond, uh, Moeder en dochter. En uh, ik uh, begin nooit zo snel over de kleding. Maar dat doe ik vandaag toch maar wel. Ik heb zelfs al een foto getwitterd. Want u heeft een prachtig uniform aan. Want u bent Klopt. helsoldaat. Ja. Uh, ja. Met die esjes aan de bovenkant. Ja. Uh, donkerblauw. Met een speldje allebei ja. he, in de nek. Ja. Uh, en u zit hier. Omdat het leger des hels 125 jaar bestaat. Deze week. Afgelopen zaterdag werd dat gevierd. Door soep uit te delen. Uh, in heel veel uh, gemeenten in Nederland. En natuurlijk ook om het even over de kou te hebben. Want u. Organisatie komt dan ook altijd wat extra uh, in, in actie of, of is dat niet zo? Is het als nou, u dat... denkt van het wordt min 10 dat u denkt uh, extra soep en extra dekens en hoe werkt dat? dat? Dat is al heel lang zo. Als je bedenkt, het leger dus heils bestaat 125 jaar. Uh, het leger heeft eigenlijk in Nederland, in Amsterdam met name, voor het eerst uh, ja. Uh, eigenlijk van de mensen uh, uh, resp ja, respons gekregen... naar aanleiding van een hele koude winter die er was... aan het eind van de 18e eeuw. En ze het zaaltje wat ze hadden, de deuren openzetten... en zeiden, kom hier binnen bij de kachel... En, en daar, is beetje, daar is het mee begonnen. Op die manier is het ook begonnen. Zo van niet alleen een, uh, ja, een, een, een leger zijn dat dat evangelie probeert te brengen. Maar juist je deur openzetten, het is koud, kom binnen. En mijn eigen herinneringen zijn van echt uh, de grote eerste winteropvang. Amsterdam 1984. Dat het zo ontzettend koud was. En uh, ja, dat we ook alles openzetten wat er maar open te zetten was. En probeerden voor mensen te zorgen. En uh, eten, drinken, uh, met de bus s'avonds uh, avonds uh, de straat op soep uitdelen. Uh, ik zelf heb dan altijd in Amsterdam gewerkt. Doe daar vrijwillig nog van alles. Maar... Amsterdam rijden we structureel drie avonden per week. Met die bus wordt gereden en naar een aantal plekken. En wordt er koffie, soep en brood uitgedeeld. Maar goed, als we dan weten dat het min 10 graden wordt... ga ik even naar uw dochter, Margot Merts. Gaat dat dan kriebelen bij u als helssoldaat? Denkt u dan van, oh jee, we moeten wat? Ja, er gebeurt wel wat, uh, ja... Wat, gebeurt er, is, dan? wat uh, gebeurt er dan in uw lichaam onder dat mooie park? Er pak? komt een soort enthousiasme naar boven. Niet om buiten te lopen, want het is voor ons net zo goed koud. Het is wel zo dat je dan uh, uh, van echte waarde kan zijn in je gevoel. En dat je dat wat je beleidt en daar, daar, wat je aangeeft te geloven. Uh, ook daadwerkelijk uh, uh, je handen kan laten wapperen. Mm. En dat geeft absoluut een extra uh, dimensie aan, aan mijn geloof in God. En het is niet dan een schietgebedje doen en even vragen aan God of het wat warmer mag worden? Het is regelmatig een schietgebedje doen en vragen of het wat warmer mag. Ja, Ik zit ook niet te springen om uh, soeprondes te rijden. Zeker niet met deze kou. Maar het is wel, en het is met name dat wat je terugkrijgt van mensen die je onderweg tegenkomt. Toch een stuk dankbaarheid en gewoon wat fijn dat jullie er zijn en wat fijn dat het leger er is. En dat je daar onderdeel van uit mag maken. En eigenlijk zo een vrij makkelijke ingang hebt naar andere mensen die op straat leven of uh, ja, die het niet zo goed hebben als ik. Ik heb het erg goed. Uh, die het niet zo goed hebben als ik. Dat, is een, uh, ja, dat noemen ze een zegen, maar het is ook echt een zegen. Ja, want komen er dan ook mensen tevoorschijn, mevrouw Tinga, die je eerst nooit ziet? Als de het dan De meeste wordt? ken je wel van, van de soepronde. Er komen altijd wat mensen tevoorschijn. die bijvoorbeeld in uh, huisjes wonen of onder keldertjes waar geen verwarming zit. als de kou wat langer gaat duren. Nu is het nog maar heel kort, hè? Ja. als de kouden wat langer gaan duren, gaan die tevoorschijn komen. Dus dan krijg je wel een ander type mens. Maar door frequent altijd te blijven rijden... hebben we natuurlijk wel heel veel contacten met mensen... die op wat voor manier dan ook... En kijk, in de tachtige jaren, ook een stukje negentiger jaren nog... Eh, liepen er heel veel verslaafden buiten en zo. Ik weet goed dat we toen een hele groep Surinaamse mensen hadden... die we binnengehaald hebben. En juist door de winteropvang kregen we contact met ze... Dus, dus dat er ook een ander effect aan zit. Ja, ja, maar, je het, leert ook de, de, de onderkant van de samenleving, samenleving daardoor ja, beter kennen. beter kennen. En mensen staan mee open. En als het echt min 10, min... 15 is, dan is er op een gegeven moment ook een regeling. dat de burgemeester kan zeggen. iedereen moet nu naar binnen. Hmm. En dan hebben mensen geen keuze om buiten te blijven. Daar ken ik een aantal voorbeelden van. Van mensen die heel lang buiten gewoond hadden. omdat om wat voor reden dan ook. er in hun systeem iets was. waardoor ze nergens naar binnen gingen. en op zo'n moment dan gedwongen wel naar binnen komen. en dan denken: hé, hey, dat is toch eigenlijk. Ik zal nooit namen hier noemen, maar ik kan er zo een heel rijtje. Dat is toch ook eigenlijk heel aangenaam. Ja, want, Laat want, ik het zo eens doen. Ja, want het, is een beetje, het zit een beetje in de familie, hè, bij u. Want ja. uw vader was heel soldaat. Was heilsoldaat. Nou, jouw moeder of uw moeder is haar ouders. vader. Hoe oud bent u eigenlijk? Mag ik dat even vragen tussendoor? Hoe ik oud ben bent? 42. 42 en u? Ik ben 66. Ja, oké. Okay. Nou goed, u, u, uh, uw moeder was ook al heel soldaat. Ja. En dan moet je dat ook? Of hoe werkt dat? Nee, je moet niks. Het is een soort uh, ja natuurlijk meegaan naar de kerk in eerste instantie. Ik ben opgegroeid in de binnenstad van Amsterdam, waar mijn ouders alle twee uh, werkten. En uh, al heel jong meegegaan, ook in dat hele uh, ja, vrijwilligersgebeuren rondom dak- en thuislozen. Rondom uh, verslavingszorg en dat soort uh, zaken. Um, ik neem mijn kinderen, die 14 en uh, 9 zijn, vervolgens ook weer mee naar de kerk. En laat ze nu al kennis maken met het feit dat het niet allemaal zo gewoon is. Nee, maar goed, meegegaan naar de kerk wil nog niet zeggen dat je heel soldaat wordt. Waarom nee, doet u dat dan wel? Niet, nee. Was dat iets waarvan uw moeder zei van dat moet? Uh, nee, absoluut niet. Het is een vrijwillige keuze. Uh, mijn vader zei al niet tegen mij dat dat moest. Heel soldaat willen worden, op die manier daarbij willen horen, moet je zelf bepalen. En dat is een eigen keuze die je kan maken. Daar zal op die manier nooit druk op uitgeoefend worden. Want je draagt dan op een bepaald moment ook dat uniform. Je wilt er ook echt bij horen. Ja, want u heeft drie kinderen en die zijn ja. allemaal heilsoldaten Die zijn worden. allemaal heilsoldaten. Maar wat nou als ze hadden gezegd, we willen het niet? Ook goed. Ja, ja, prima. Wat ik wel hoop is dat de waarde van dat wat geloven voor ons betekent en vanuit dat geloven zorg voor die ander hebben, dat ze dat meenemen. Want dat is waar het uiteindelijk, het leger des huis op zich is toch geen doel? Nee, de, doel wat is dan het doel? Is de zorg voor de ander. En dat wat je zelf beleeft en gelooft, een stukje ja, aan die ander laten voelen. Ja, want dat, dat geloof, betekent... daar gaat het natuurlijk wel om. Hè? Want je kunt als je wil zorgen, kun je ook een heel ander vak gaan uitoefenen, toch? Ik bedoel, uiteindelijk is het geloof dan de basis. Of is de hulp de basis? Hoe ziet u dat als nee, dochter? Het geloof is de basis van waaruit wij uh, acteren. Ik werk zelf in de gezondheidszorg. Uh, ook daarin merk ik dat het geloof voor mij de basis is waarom ik voor die ander wil zorgen. En uh, niet alleen uh, beleiden en praten, maar gewoon je handen laten wapperen. En zo we dat zeggen, met onze benen in de modder staan. Hm. En daadwerkelijk het verschil maken voor die ander. Ja, wat laten we het daar zo over hebben, dat met de benen in, in, in de modder staan. Uh, is uw werk nu als 44-jarige heel anders dan dat voor u was, mevrouw Tinga? Ik denk het wel dat het op een andere manier invult. Op een andere manier dat traject gegaan is. Ik, ik ben zelf veel later uh, gaan studeren. Dus veel later leiding gaan geven. Uh, ik zie dat bij Margo dat al eerder begonnen is. Maar goed, hoe dus ziet het eruit die... op straat? Ziet het er nu anders uit dan dat het eruit zag in uw tijd? Ja, op een, op een andere... De gemeleerdheid van mensen die we tegenkomen. Ze komen uit veel meer verschillende plekken vandaan. Kijk, ik ben in 62 als 17-jarig... Meisje begonnen in een inloopcentrum in de binnenstad van Amsterdam Waar het bij de drugsverslaafden? Meidooi. Bijvoorbeeld, nee, bestond helemaal niet. Je had de alcoholist, je had ome Toontje die uh, Spiritus dronk. Je had uh, Frits, je had, nou noem een aantal maar op... Uh, je had Jelle Onderwater, die ze grappen vertelde... en zij heb je nog een paar schoenen? Want deze is Jacoba van Beijeren nog mee op de Valkenjacht geweest. Nou, dat soort dingen. Een hele andere groep van mensen. Ja, en... want wat, wie zie je nu dan? Wat is dan het verschil met hoe uw moeder aan het werk was? Ik denk dat uh, als je nu kijkt naar de, de, de mens die ik tegenkom... We hebben het vaak over uh, jonge mensen die um, verslavingsproblematiek kennen. Veel vanuit Oost-Europa. Mm -hmm. um, toch verdwaald zijn in onze, in onze maatschappij. Misschien hier gekomen zijn onder valse voorwenselen. Maar de, ja, zoals wij dat zeggen, de echte oude alcoholist. Nee, dus Die zijn er, niet zo... zijn er wel, maar die kom ik niet meer tegen uh, met de soepbus. Het is wel een andere groep. Uh, ja, groep hulpbehoefenden. En hebben ze allemaal dezelfde hulp nodig? Nee, dit is natuurlijk nee. heel gemixt. Kijk, als je kijkt naar hulp van het tegenzijl, zit er natuurlijk een heel... Professionele hulpverlening inmiddels mm. achter. Dat gaat van een hospice voor kinderen in Amsterdam. Tot, nou ja, de soepbus. Tot uh, drie dagdelen per week de dames die in de prostitutie werken opzoeken. met uh, twee heilsoldaten. Door contacten in die wereld te hebben. Mm. Dus, dus daar zitten hele. mensen die op woonbegeleiding zitten. om het over onze kleinkinderen te hebben. Dus een hele eenzame meneer die uh, heel lang buiten heeft... in de binnenstad. Uh, Murat. Nou, die zoeken we frequent op. En mijn kleinzoon gaat dan mee. En dat vindt die man prachtig. Hoe oud is uw kleinzoon? Hij is uh, nu veertien. Nou ja, ook al en... heel soldaat. Nee, nee, nee, oh. natuurlijk niet. Want nee. dan hoor je pas je 18 bent. Maar, ja, maar hij die gaat, gaat het wel mee. worden dus. Hij, hij het gaat... Wordt met de paplepel ingegoten, ja, dat, is duidelijk. dat is Dat om... is uw zoon of dit? Dat is ja. mijn zoon. Ja, ja. ja. ja. En, en, uh, nou ja, dat, dat zijn dingen waardoor je ook... Uh, Leert naar die ander te kijken en te zien. Want eh, los van dak- en thuisloos is er natuurlijk. als je kijkt, ook heel veel eenzaamheid. Ja. Heel veel mensen want, die ontzettend want... alleen zijn. Ja, want wat, wat moet je eigenlijk hebben als helsoldaat. om een goede helsoldaat te zijn? Om een goede helsoldaat te zijn. Um, wat ik wel terughoor van mensen. is dat wat ik dan heb. is een bepaalde levensvreugde. Ik sta uh, ja, open in het leven. Ik, ik probeer. Open te zijn uh, in mijn denken over anderen. Ik, ik kijk open naar anderen. Ik geef die ander altijd weer een kans. Uh, tien keer opnieuw beginnen. Vijftien keer opnieuw beginnen. Het is niet erg als we uiteindelijk maar ergens komen met elkaar. Maar altijd, zegt u nooit eens tegen iemand... Jeetje, hou er toch eens mee ja, op met die drugs. Ik zeg ook wel eens tegen iemand... Uh, je moet een schop onder je kont hebben. Schiet eens een beetje op. Absoluut. Alleen, het wil niet zeggen dat ik tegen die ander zeg... Ik ga niet meer met je mee op pad. En dat ik denk dat je dat als heilsoldaat, en misschien niet alleen als heilsoldaat, maar ook gewoon als, uh, als Nederlander of als Wereldburger zou moeten hebben. Maar die vrolijkheid, die anderen, is, dat, is dat waar? waar? Is ja. dat waar? Is dat wat je ja. nodig hebt, mevrouw Tinga? Ja. ja, en, en het, het, het, het, het geloof in God, maar. Het iedere keer naar mensen willen blijven kijken. Maar wordt u en mensen... af toen niet helemaal doodziek van al die mensen... die maar op straat liggen en met al hun als... problemen... en denkt u dan niet van doe iets? Als, of... als we de moeite zouden nemen, is echt naar die mensen te luisteren. En dan naar onszelf te kijken. En dan realiseer ik me heel vaak dat als ik meegemaakt had... wat zij hadden meegemaakt, ik het misschien nog veel gekker gemaakt had... Hmm. En dus dat u begrijpt wel waarom ze daar zitten. De worsteling van mensen om dan toch weer overeind te komen... toch eh, drie weken niet in je eigen arm gesneden te hebben. Nou, dan kan je het wel zeggen over die tien keer dat ze het wel gedaan hebben... maar ze hebben drie weken niet gedaan... En wie, wie heeft U heeft heel veel mensen geholpen in ja. de tijd dat u soldaat bent geweest. Ja. Dat heeft u tientallen jaren gedaan. Even kort, want we zijn al aan het eind van de uitzending. Die komt er gelijk boven uh, borrelen als u aan, aan personen denkt? Er, een aantal. Ik kan natuurlijk slecht die namen noemen. Maar een van de dames die me erg aan het hart gebakken zit. Ik ben er in 1984 tegengekomen... op de stoep van de Belangenvereniging van Drugsverslaafden. En... Uh, trek dus al heel lang met erop. Oké, okay, ze is nooit echt gestopt met gebruiken. Maar het is zo'n prachtig mens. Uh, ze, is, ze kan zo mooi tekenen. Ze kan uh, je buiten tegenkomen. Maar laatst was ik zelf ook heel moe. En dan kom ik er tegen en dan kijk ze me aan. Zeg ze, god meid, wat ben je moe. Zullen we samen even een bakkie doen? Ja. Uh, dus zo... je gaat als helsoldaat van die mensen houden? Ja. ja. ja. ja. Absoluut. Ja. Ja. ja, zeker weten. Mag ik u beiden danken en succes wensen met uw werk. Ik hoop dat de organisatie er nog lang mee doorgaat. Uh, Leger des Hels, 125-jarig jubileum, vieren ze dit jaar. En uh, ze hebben natuurlijk extra druk vanwege die kou. Want we horen zometeen uh, ongetwijfeld op deze zender hoe koud het gaat worden. Mag ik u danken, nogmaals. En uh, tot zover twee dingen. Ga naar onze website voor meer informatie. U kunt dan ook uh, uh, de uitzending terugluisteren als u dat wilt. Of reacties achterlaten. Willemijn Veenhoven, BNN Today... Hi, ja, ik zat even naar Luc te lachen. Die maakt een foto van me. Dan gaat hij dan weer op Twitter zetten. Dus wij hebben het natuurlijk ook over het weer. Of, ja, natuurlijk niet natuurlijk, per se. Ja, iedereen heeft maar... het erover. Ja is er toch ja, ja, ik weet niet. Altijd, ja. hè? Piet ja, ja, Paulusma die is hier zo meteen. Nee, toch? Ja. Uh, natuurlijk de tijd van zijn leven. We hebben Erwin Wennemars, zoals elke maandag. En Stefan Grothuis, natuurlijk, die net wereldkampioen is geworden. Um, en we hebben het over de helzeentjes onder andere. Die uh, nu misschien, vanaf het nieuwe plan van Opstelten... niet meer boven de wet staan. Dat allemaal na het nieuws van half negen. Hier is Martijn Nijhuis. Radio 1, het NOS-journaal. Nederland mag doorgaan met het exporteren van vlees en zuivel naar Rusland. Vanmiddag hebben Nederlandse en Russische deskundigen over de export overlegd vanwege het Smallenberg-virus. Levende Nederlandse runderen worden vanwege het virus voorlopig niet toegelaten. In Nederland wordt over twee jaar waarschijnlijk een internationale nucleaire veiligheidstop gehouden... Amerika en Zuid-Korea hebben Nederland gevraagd gasland te zijn... en de regering heeft ja gezegd. Tijdens de top wordt gepraat over het voorkomen van nucleair terrorisme... en de smokkel van nucleair materiaal. En in Rijen in Brabant heeft brand gewoed in een schuur met duizenden kippen. Dus dat asbest in de schuur. Het is niet duidelijk of er deeltjes zijn vrijgekomen bij de brand. De brandweer is in Rijen nog aan het nablussen. En dat waren de hoofdpunten. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is maandag 30 januari, 2 over half 9. Goedenavond. Vandaag is de aanval geopend op de Hells Angels en andere motorclubs. Verslaggever Gerlof Luistra, die hoopt dat het eindelijk een keer afgelopen is met Angels die boven de wet staan. En dan een horrorwinter werd het niet, maar een horrorweek lijkt het dan toch wel te worden. Weerman Piet Boudersma die voorspelt wanneer we het ijs op kunnen om te schaatsen. En dan Sol Koning D'Angelo. Die zou dan na meer dan tien jaar eindelijk weer eens in Nederland optreden. Maar op het laatste moment komt hij niet opdagen vanwege een voetblessure. Straks hoor je een gedupeerde fan. En dan uh, meer dan de helft van de Nederlanders is te dik. En onze eigen Joost Kreugel is daar één van. Nou oh ja. En hij wil afvallen. Dus ik ga eerst maar eens naar een arts die er echt verstand van heeft. En dan ga ik maar zoeken naar een juiste diëtiste. Want op het internet, daar staat zoveel, daar kom ik echt niet uit. Joost is toch niet zo vet, Luc? kon uh, yeah? uh, ja? uh, kont wel heeft yeah. <laughs> dat kan jullie van Luc niet zeggen in ieder geval. Een, een jaar lang niet shoppen, dat deed Laura de Jong. Een jaar lang niet shoppen. Dat beviel zo goed dat ze er nog even mee doorgaat. Nou ja, ze heeft heel veel mensen bereid gevonden om daar, dat plan ook te volgen. Zometeen hoor je hoe dat was en hoeveel geld ze hebben bespaard. Maar eerst even, Laura, hoe was jouw dag vandaag? Ja, heel fijn. Ik heb vandaag voor het eerst sinds anderhalf jaar weer geshopt op de Noordermarkt in Amsterdam. Ja, je mocht weer? Ja, ik mocht weer, ja. Grillende handjes? Nou, het was wel even wennen, maar het was ook heel leuk. Heb je gek gekocht? Nee, valt wel mee. Ik ben veel kritischer geworden. Ja. Oh, hoeveel, hoeveel dingen heb je aangeschaft? Uh, twee jurkjes. Oh, jurkjes. Ja, Lekker nuttig ook. Ja, Moet precies. Even... Met ja. dit weer. Ja, ja, ja. goed. Nou, zo meteen jouw avontuur van een heel jaar lang. Maar eerst, Luke. Ja, zometeen nieuws over dat koude weer. En natuurlijk een halve centimeter ijs. En het hele land neemt collectief een ATV'tje. Verder een nieuw foefje om op leeftijd te controleren. En de Hells Angels moesten vandaag vertrekken uit Amsterdam. Kijk, um, wij zijn een club. Uh, heel Nederland. En uh, er zijn nog meer Angel Place. En we zijn overal welkom. Zometeen hoor je daar meer over na 9 uur. Ja, wil je ons volgen? Dat kan natuurlijk ook via de webcam. Ga naar radio1.nl en klik op de webcam. En dan zie je Gio Lippens in een denk zelfgebreide <laughs> trui? Of ja, toch heb ook geshopt, hoor. <laughs> ja, toch Ja, toch nog wel even gedaan. Of doet, of doet mevrouw Lippens Maar al een tijdje geleden, dus... Wat doe je dat zelf, Gio? Uh, dat doen we samen. Oh, samen? ja, oh, ja. Dat is veel beter. <laughs> ja. Oh, ja. De sport? Ja, doe maar. Ja, laten we de sport maar doen. Uh, veel schaatsen natuurlijk, maar ook een beetje voetbal. Ajax moet het voorlopig zonder aanvallen Miralem Soleimani doen. Servië viel gisteren in de klassieker tegen Feyenoord uit... omdat zijn knie op slot schoot. En net is uit een MRI-scan gebleken dat zijn linker meniscus beschadigd is. Hij moet twee weken absolute rust houden. Dan zal blijken of hij onder het mes moet. En in dat geval is hij een paar maanden uitgeschakeld. En dan het schaatsen de wereldtitelsprint... die Stefan Groothuis gisteren in Calgary behaalde. Hij heeft veel indruk gemaakt in Nederland. Groothuis is ook pas de derde Nederlandse wereldkampioen in deze discipline. Jan Bos en twee keer Erben Wennemars gingen hem voor. Maakt uit het ploeggenoot van de wereldkampioen was bijna net zo blij als Groothuis zelf. Ja, ik stond te schreeuwen. Van, uh, alleen uh, onze dochter die slaapt boven. Dus Helen, die zo meteen. Uh, dat, uh, daar had ik even niet bij nagedacht. Maar ik stond te schreeuwen in de, in de woonkamer. Groothuis behoort al jaren tot de wereldtop. Maar de belangrijke prijzen gingen altijd aan zijn neus voorbij. Tot gisteren dus. Volgens Stuyt hoort hij nu echt bij de grote schaatsers. Uh, gro de wereld is een van de grootste titels die je kan winnen. En uh, de manier waarop ook. Uh, het was heel spannend. <laughs> En voor hem is het gewoon echt een ontlading. En een bewijs, ja, niet een bewijs dat hij hard kan schaatsen, want dat kan hij al lang. Uh, onder kampioenen schaar ik hem ook al lang. Onder echt goede schaatsers, alleen het is wel heel mooi dat hij, dat hij nu die titel heeft. Want uh, ja, daar zat hij toch al heel lang op te wachten. Jan Bos was in 1998 de eerste Nederlander die wereldkampioen sprint werd. Hij is vol bewondering voor Groothuis. Hij schat hem in als een van de kandidaten voor Olympisch Goud op de 1000 meter over twee jaar. Ja, dat, dat denk ik wel. Ik denk dat hij wel de, de, de, zo stabiel is nu op dit moment. Hij heeft uh, jaren, jaren achter elkaar, ja, presteert hij gewoon goed. Hij heeft uh, niet echt een, echt een dip dat hij, uh, dat hij echt wegzakt. Hij is heel bewust, uh, hij weet precies wat hij doet. Dus ik, ik denk uh, zeker dat hij wel kandidaat is voor, uh, voor. En dat was hij in Vancouver eigenlijk ook al wel, maar toen ook weer heel veel pech. Uh, dat hij zo meteen in, uh, in Sochi ook weer uh, titelkandidaat is. Ja. Nou, straks om tien, na, uh, tien uur dan gaan we langs de lijn uiteraard weer meer praten over Groothuis. We gaan het ook hebben over het weer. Ah, en wij hebben het ook over het weer. Ja, Gezellig. Waar wordt de eerste natuurijsmarathon van dit jaar gereden? Mooi, en wij hebben het ook straks met Erben Wennemars. Uh, en trouwens ook en ik wou zeggen over uh, Groothuis, Stefan, maar ook met Stefan Groothuis. Dat is uh, rond kwart over negen. Gio, dankjewel. Radio 1, PNN Today. Motorclubs zoals de Hells Angels en Dara moeten veel harder worden aangepakt. Dat vindt minister Opstelte van Veiligheid. Dat liet hij vandaag in een brief aan de Tweede Kamer weten. En dat op de dag dat de Amsterdamse Hells Angels hun clubhuis moeten verlaten... met vier ton oprotpremie van de gemeente in hun clubkas. Dat is fijn. Minister het Gerlof Leistra, goedenavond. Van Elsevier, zeg ik er even bij. Ja, van Elsevier, ja. Ja. Dat is een, een puikplan van minister Opstelten wat jou betreft? Ja, Hij schaart zich achter de uh, bezigheden die er al zijn. Hè. Gemeenten en, en politiekorpsen die, uh, uh, zijn al hard bezig om uh, de clubs... Uh, uh, op hun nek te zitten. Mm -hmm. Dus het is goed dat, uh, dat de minister uh, dat opstelt... Uh, dat uh, nu steunt en laat zien hoe belangrijk het is ja, via ja. deze brief. En het plan is vooral dat uh, gemeentes gaan samenwerken? Dat is ja, gemeentes, uh, alle politiekorps, de, de belastingdienst... Uh, op manieren bestuurlijk, fiscaal, dus via de belastingen en strafrechtelijk... een uh, gezamenlijke aanpak, zoals hij dat noemt. Een geïntegreerde aanpak van de ja. outlaw parkers. Nou las ik vandaag iets... Uh, een reactie van criminoloog Patrick van Kalster. Die heeft nogal problemen met het plan van opstelt En die zegt... de Hells Angels is een hele oude organisatie met vertakkingen wereldwijd. Het is een way of life. Die kun je niet zomaar verbieden. En dan zegt hij... door ze zo te pesten zet je de leden met de rug tegen de muur... en dan maken mensen rare sprongen. Oftewel, ja... hij Dreigt hij een hij is beetje. Psycholoog begrijp ik. Ja, ja. ja. Hij ja, eigenlijk dreigt hij een beetje ik, van als je ze aanpakt dan kunnen ze wel eens rare dingen gaan doen. Ja. Als dat de reden is, dan kan je geen enkele misdadiger meer aanpakken, want die zou wel eens gek kunnen reageren. Nee, de heren moeten zich gewoon aan de wet houden, net zoals jij en ik. En wie dat niet ja. doet, die komt niet alleen de rechter tegen, maar ook de gemeente die vergunningen verstrekt. En uh, ja, dat is maar, maar goed ook. Maar dat is natuurlijk het rare, wat er al jaren met de Angels aan de gang is, dat ze lijken boven die wetten staan. Dat, dat, dat, dat weet jij ook, daar zijn genoeg ja, voorbeelden nee. van. Ja, want uh, vandaag was, wat dat betreft wel uh, opmerkelijk, dat eindelijk is een keer uh, de Angels hun biezen pakten... Dat heeft 15 jaar geduurd, die strijd. Ja. En de gemeente eh, Amsterdam had het zichzelf erg moeilijk gemaakt... door, door heel lang te gedogen en, en ze allerlei rechten te gunnen... die ze helemaal niet hebben. Ehm... Um... Maar ja, je moet ze hard aanpakken, anders, uh, anders staan ze boven de wet, voelen ze zich uh, onaantastbaar. En dat, uh, dat kun je niet hebben in Nederland. Ja, want uh, als je wat van die voorbeelden bereidt, ik las een tijdje geleden nog die, een, een, een mooie column van Gustav Bessems van de Pers. Die had het ook over uh, ja, de begrafenis van Sam Klepper bijvoorbeeld. Die, uh, die was geloof ik half, half El Angel, in ieder geval crimineel en daar heel Amsterdam werd platgelegd. Een, een, een zware crimineel, een zware drugscrimineel. Ja. En... Uh, prospect, dus aankomend Hells Angel. Ik was erbij, ik, ik reed mee in de stoet op uitnodiging, omdat ik net een uh, verhaal uh, uh, over ze aan het maken was. Ja, bizar, de hele ringweg A10 uh, werd afgezet, omdat de heren naar een begrafenis moesten. En ze mochten onderweg even voor het uh, hoofdbureau van politie vuurwerk afsteken. Ja. Ik denk dat uh, 90%, misschien wel 100%, geen helm droeg. Uh, ja, allemaal redenen om mensen aan te houden. Maar nee, zij, zij, uh, zij mochten doorrijden. Ja. Nou, eigenlijk was dat nog niet het ergste. Hè. Uh, het dieptepunt vond ik in 2004. Die drievoudige moordpartij in het clubhuis in Oorsbeek, in Limburg. Mm -hmm. Uiteindelijk, uh, uh, in eerste aanleg, uh, werd haar levenslang geëist... en kwamen de heren met zeven jaar weg... En in hoog beroep uh, kon niet aangetoond worden wie nou precies geschoten had. En ze gingen allemaal vrij uit. Ook een, een heel verkeerd signaal. Ja. Uh, vorig jaar nog drugshandel... Op Angel Place, weliswaar in de ruimte van de jongeren, 700 planten. Dat is niet niks. Ja, wie je, niet je mag er vijf, crepen. hè? Dus, ja, ja dat zijn en dan 700 net wat te veel. Ja, en, nou ja, en dan uh, daarbij natuurlijk, wat mij betreft, die 400.000 euro oproldpremie. Voor ja. het clubhuis. Ik bedoel, ze hebben dat, dat, die grond gewoon ingepikt, toch? Voor het groot gedeelte. Ja, uiteindelijk wel voor een gulden gekocht. Ook een uh, domme actie van de gemeente. En Mijn eerste reactie was, dat heb ik ook in Elsvier geschreven, nou, van die 400... Uh, duizend euro is elke euro er één te veel. Ja. Maar als je nou ziet dat ze vandaag om half elf de sleutels inleveren... en feitelijk op straat staan en geen uh, nieuwe onderkomen hebben... Uh, en ook niet krijgen in Amsterdam als het aan de burgemeester Van der Laan ligt... Mm -hmm. ja, dan vind ik het nog niet zo'n gekke deal. En Van der Laan wil er ook voor zorgen dat omringende gemeenten... met een soort draaiboek ze ook weg kunnen houden door allerlei vergunningen te weigeren. Dus ja, als dan het netto resultaat is voor vier ton... Dat je ze het levensuur hebt gemaakt, dan, dan is dat wel dan een, is dat maar zo. geld. Alleen ja, ja. ja, de grote vraag is: hè, morgenavond, dinsdagavond is de vaste clubavond van de chapter, de afdeling Amsterdam. Mm -hmm. Nou, waar houden ze een clubavond? Gaan ze op het Leidseplein staan met z'n allen? Er zit ook niemand op te wachten. Zeker de horeca-eigenaren daar niet. Dus ja, het wordt nog heel spannend. En wie wordt de nieuwe president? Ja. Unu, de weg, president, die is weg. Die is, uh, weg. Ja. Uh, er is al een nieuwe gekozen, maar dat houden ze nog even voor zich. Maar is dat iemand die de harde lijn voorstaat? Die zegt, wij laten ons niet uh, wegpesten. Uh, of is dat iemand die zegt, van nou, uh, we gaan het nu even rustig aandoen, want uh, de overheid hm. zit ons... Uh, maar denk jij nu dat met dat plan van opstelten en de gemeentes en de politie en alles dat gaat samenwerken, dat al die voorbeelden die je net gaf, hè, waar het, de angels gewoon boven de wet lijken te ja. staan, is dat straks dan allemaal voorbij? Ja, dat is de overheid wel geraden. Kijk, als opstelder zo'n brief aan de Kamer stuurt... dan laat hij zien dat hij er echt serieus werk van wil maken. Daar zullen de Kamerleden hem ook aan herinneren als er ja. iets misgaat. Bij de grote vraag is, moet je ze verbieden? En eh, eerste vraag, krijg je dat voor elkaar? Dat, dat lukt tot nog toe niet, natuurlijk. Dat lukte niet. Dat proces in 2007, acroniem, dat is onderuit gegaan... doordat ze tapgesprekken, dus afgeluisterde telefoongesprekken... tussen angels en advocaten in het dossier hadden laten zitten. Daarmee was... Uh, verder de zaak kapot, maar is nooit getoetst door de rechter, omdat hoger beroep uitbleef. Of die uh, vereniging nou zo uh, dubieus was dat die verboden moest worden. Oh. Dus ja, het wordt nog spannend. Maar goed, het is dus in ieder geval een eerste serieuze stap in, in het aanpakken van de Angels. En onder andere, een zeker, er, uh... zeker heel serieus. Goed, Gelflijnstra van Elsevier, dankjewel. Graag gedaan. Zometeen, Laura de Jong winkelde een jaar lang niet. Nou ja, ik zou het ook wel kunnen doen. I remember way back, way back when I said I never want to see your face again Cause you love loving, yes, you loving somebody else And I knew, oh yes, I knew I could control myself And now they bring you back into my life again And so I put on a face just like your friend Like you know, oh yes, you know what's going on. Cause the feelings of me, oh yes, of me, are burning strong. I knew, oh yes, I knew the only make it worse. And now you have the nerve to play along, just like the maestro beats in your song. You get your kicks, you get your kicks from playing. And the less you give, the more I want. So foolishly, but I. Take it all hoor je met Stepping Stone? BNM Today. Willemijn Veenhoven. Een jaar lang niet winkelen, geen nieuwe schoenen, geen rokjes, geen jurkjes, geen sjaaltjes, geen lingerie, geen jasje, tasje, truitje. Helemaal niets. Een ware nachtmerrie voor de echte fashionista. Maar ex modestudente Laura de Jong, die deed het. Free Fashion Challenge heette het door haar bedachte project. En ze is er net klaar mee. Laura, goedenavond. Ja. Was het was het meest ellendige jaar uit je leven? Nee, absoluut niet. Het viel eigenlijk best wel mee. Ja, het verbaasde mij ook, maar uh, het bleek uiteindelijk best wel rustgevend... om een jaar lang niet te hoeven shoppen en niet... Niet te hoeven ook, want ja. daarvoor moest het. Ja, innerlijke <laughs> De... drang was het. Ja. Eh, eerst even, dan hebben we het uiteraard over hoe dat was, maar waarom? dit project. Wat is het? Nou, ik heb uh, voor mijn afstuderen onderzoek gedaan naar mode en duurzaamheid. En uh, mijn conclusie was eigenlijk, zolang we omgaan met mode zoals we nu doen, uh, kan mode nooit echt verduurzamen. Mode is voor veel mensen echt een wegwerpproduct. En um, mensen zijn niet gewend om te investeren in kleding voor de langere termijn. In kleding die eerlijk is gemaakt. Dan ja, ga je gewoon naar de handen, en dan koop je een leuk truitje voor 20 euro. Of 10 of, 10, of ja. 5. En dan ja. draag je het maar één keer, dan maakt het niet zo heel veel uit. En uh, met dit project willen we eigenlijk laten zien uh, dat mode niet Hetzelfde is als winkelen: dat je ook aan je eigen kast heel creatief kunt zijn en um, we willen mensen leren over hun eigen stijl. Ja. Ja, nee. Maar ja, jij vertelde net al even: jij bent uh, vandaag uh, mocht je weer. Ja. <laughs> was je op de markt Rameslam, yes. en, en dat was. Ja. Nou, je bent niet eens helemaal losgegaan. Je hebt niet de halve nee. markt gelegd. Nee, ik merk wel dat ik veel kritischer ben geworden. Ik kan nog wel heel goed zien waar ik normaal voor uh, was gevallen. Het is uh, Noordermarkt, is, is, koop je tweedehands jurkjes en schoenen. En, en normaal dan dacht ik: oh ja, maar die. Uh, maar dat is toch hartstikke duurzaam? Het is is, ook, het is duurzaam. tweedehands. Ja. Dus. Maar er zat er een vlekje in en dan dacht ik: oh, dat krijg ik er wel uit. Of dan was die eigenlijk te groot en dan dacht ik, ik maak het wel klein. Maar ik koop nu alleen nog maar kleding die echt meteen die past klopt. en die schoon is. Precies, <laughs> ja. ja. Um, dit jaar ben je opnieuw begonnen met Free Fashion Challenge... maar dan niet in je eentje. Want dat deed je eerst ook al niet in je eentje. Maar nu is het een hele beweging geworden. Klopt. Um, je hebt mensen geïnspireerd. Want de chef-reportage Patricia van den Broek... Uh, die er een hele reportage aan in de Viva, En zij is ook begonnen, luister even mee... met een jaar winkelonthouding. Tot nu toe valt het eigenlijk best wel mee, omdat ik eigenlijk alles een beetje ontwijk. Dus ik lees zo weinig mogelijk modebladen, ik ga geen winkelstraten in. Um, als ik voorbij etalages fiets, dan uh, kijk ik uh, de andere kant op. Um, en als ik op de markt loop, uh, kijk ik ook zo min mogelijk om me heen. Dus zolang ik heel weinig impulsen heb en mijn kop een beetje in het zand steek, heb ik ook heel weinig gedrang om dingen te kopen. Ja, ik vind het wel grappig. Hè. Het, va het valt wel mee. Dat zei jij ook al. Ja, het lijkt mij... Ja, het is toch niet zo heel erg moeilijk. Ja, ik, ja. ik, ik koop wel, Een meisje bij mij op de redactie, Simone, die zei... My God! Om, hoe bestaat ja. het? Je moet toch elke week... De, de, ik heb dat niet. Ik, ik koop alles nee. een half jaar niks. Ik heb een hekel aan winkelen. Maar goed, jij, hebt, jij bent gestudeerd in de mode. Klopt. Kan ja. ik me voorstellen dat het voor jou wat moeilijker is? Wat ja. was het moeilijkste moment in het jaar? Uh, het moeilijkste voor mij waren feestjes en sollicitatiegesprekken. Ik merkte heel erg dat dat momenten zijn waarop je dan... Uh, om een bepaald zelfvertrouwen te kopen of zo... dat je dan toch iets nieuws nodig hebt... Um, en hoe deed je dat nu dan als je een feestje had? Uh, ik heb wel eens kleding geleend van vriendinnen. Of toch iets uit je kast opnieuw combineren en gewoon aandoen. En dan merk je toch heel erg dat het in jezelf zit. Dat je zelf um, zelfvertrouwen krijgt van iets nieuws. Maar dat andere mensen jouw oude jurkje echt nog heel leuk kunnen vinden. En dat je daar ook best complimenten over kunt krijgen. Ja, maar ja, dan krijg je wel van heb je dat nou alweer aan? Nee. Nee? Dat viel wel mee? Ja, dat viel heel erg mee, ja. Ik en heb je een baan niet gehad omdat je geen Nee, ook al niet. Nee, ik, ik ben ook nergens uitgelachen of zo. Dus dat viel allemaal reuze mee. Ja, dus maar, maar hoeveel kocht jij dan? Vraag ik me af. Ik dacht altijd dat ik met 100 euro in de maand klaar was. Maar ik denk dat ik toch wel 2.500 euro heb uitgespaard in dit, uh, in Twee dit ja. en een half duizend ja. euro? Ja. En ik was een student, hè? dus het was toch wel een behoorlijk uh, deel van mijn maandelijkse uitgaven Die naar kleding ging. Zo. Ja, so. ja. Maar wat heb je een stukje een moeilijke vraag maar wat heb je dan geleerd in dat jaar? Wel wat denk je nu van nou daar heb ik het voor gedaan. Ik heb uh, afgeleerd om me te laten verleiden door trends en goedkope kleding. Ik was laatst in de H&M en ik kon precies zien wat ik uh, een jaar geleden gekocht zou hebben. En dan kocht ik het vooral omdat het zo goedkoop was. En niet per se omdat ik er echt voor viel of omdat het echt bij me past. En nu uh, ben ik me veel bewuster van welke kleuren ik echt draag. Uh, welke jurkjes ik wel en welke ik, ik uiteindelijk niet heb gedragen in dat hele jaar. Want zelfs, ik kocht een heel jaar geen kleding. Maar uiteindelijk heb ik nog een aantal vuilniszakken met kleding kunnen wegdoen. Omdat ik die nog steeds niet gedragen had, dus daar leer je wel heel veel ja, van. Ja, aan de andere kant denk ik, ja, ja god, uh, je weet waarschijnlijk dat het niet heel netjes is gemaakt, die kleding van de H&M, maar is ja. het nou zo heel erg dat je af en toe eens een shirtje koopt daar? Dat vind ik heel lastig. Ik, eigenlijk wel, ja. Maar ik weet hoe verleidelijk het is. Ik deed het zelf ook en ik schaamde me de best al voor, maar uh, nee, ik, ik doe het nu niet meer. Dat want niet want we, jij weet zeker dat het dat allemaal niet goed geproduceerd is, die kleding. Een jurkje van, van 15 euro, dat kan niet eerlijk zijn gemaakt. Nou, nee, denk ik. Ik denk dat het een beetje hetzelfde is als met voedsel op dit moment. Dat we niet meer gewend zijn om een eerlijke prijs te betalen voor, uh, voor kleding. Dus het is naar mijn idee niet zo dat duurzame kleding te duur is, maar dat de overige kleding vaak te goedkoop is. Ja. Ja. Nou, is het, natuurlijk een, het is een bijzonder project. Um, aan de andere kant kan je afvragen, wat doet het met onze economie? Dat hebben wij even gevraagd aan Roland o, Koopman, <laughs> de presentator bij RTL Z. En de vraag was, wat zou er gebeuren wanneer iedereen in Nederland een jaar lang met jou zou meedoen? Ik denk dat dat zou leiden tot uh, kleine ramp onder de detailhandelaren uh, in Nederland. Uh, ik denk dat de koopgrote Rotterdam en de Kalverstraat in, uh, in, in Amsterdam... Uh, dat die behangen zouden worden met uh, woordjes uh, te huur. Uh, en ook met uh, totale opheffingsuitverkoop. Ik, ik denk dat de prijs van kleding wel omlaag zou gaan. Omdat iedereen toch probeert van zijn spullen af te komen. Maar ik denk dat dit ook heel veel uh, middenstanders de kop zou kosten. Uh, kijk alleen eens eventjes naar wat... Um, uh, de crisis tot nu toe heeft gedaan onder de uh, hoika-exploitanten. We hebben daar het afgelopen jaar een kwart meer faillissementen gezien. En dat is niet eens omdat de mensen niet meer komen... maar dat is vooral omdat mensen minder uitgeven in uh, cafés en, en restaurants. Dus uh, dit gaat er economisch best in hakken. En ik denk dat het ook nog wel banen gaat kosten in ieder geval. Ja, Laura, je helpt onze economie te Dus het kiezen tussen duurzame kleding en kinderhandjes... of uh, de mensen in Nederland. Ja. ja, dat klinkt een beetje eng als je het zo vertelt. Maar ik denk dat het goed is om te zeggen dat het geen anti-modeproject is. Ik bedoel, ik heb zelf mode gestudeerd... en ik hou heel erg van mode en van kleding... Alleen in plaats van 10 uh, jurkjes van 20 euro koop ik er nu een van 200 die duurzaam is gemaakt. En um, op dit moment kost de fast fashion economie kost ook heel veel mensen hun, hun baan. Want uh, veel duurzame bedrijven en echte modeontwerpers kunnen hun hoofd niet meer boven water houden. Omdat Dat ze uit de markt geconcureerd worden precies. door de H&M. Ja. Dus het, is, het gaat, ja, ik, ik weet niet of ik minder aan kleding ga uitgeven. Alleen ik ga, het, ik ga het, slimmer. Ja. En je, dus nu wereldwijd, hè? want hoe, hoeveel ja. mensen doen er nu aan mij? We hebben bijna 700 deelnemers. Inmiddels, ja, Die allemaal in, zich verbinden aan een jaar lang niks kopen. Ja, ja, en het is uh, heel spannend. Het is heel divers van mensen die echt shopverslaafd zijn... tot uh, mensen die gewoon duurzamer of creatiever willen consumeren. Ja, want je gaat natuurlijk ook nog eens goed in je kast kijken... waar kan ik nog iets leuks op Ja, Tenminste, ik kan me dat niet voorstellen dat ik dat zou doen... maar je hebt vast <laughs> mensen die... Uh, <laughs> ja, dat klopt. heb jij ook gedaan. Um, ik heb vooral nieuwe combinaties gemaakt. Of ja, de, ik bedacht hoe je er met één, ah. door één ding te ruilen... toch weer helemaal nieuw uit kunt zien. Ik las ja. een keer je, je van... 100%, nee, ik geloof dat je 80% van je kledingkast niet draagt. Ja, je draagt uh, 80% van de tijd draag je 20% van je kleding. Ja, Goed, combineren dus. Dat is het woord. Laura de Jong, dankjewel. En, uh, ik zal nog even zeggen van um, je Free Fashion Challenge, zo heet het project. En als je mee wilt doen, lieve luisteraar, of je wilt meer interesse, kijk even op onze Twitter. Dat Twitter nu de link. Laura, dankjewel. dankjewel. Radio 1 the Today. Heb je een prangende vraag, dan zet je hem altijd op Twitter... met hashtag durf te vragen en dan krijg je antwoord in BNN Today. Zometeen, waarom hebben kippen vleugels? En iets na het negende duiken we in de geschiedenis van Philips. Ooit ging het zo goed met het bedrijven dat ze niet alleen huizen bouwden... en een voetbalclub begonnen, maar ook een grote drogist begonnen. Maar eerst nu de dag van onze Joris Kreugel. Aan mijn riem kan ik altijd zien het aantal gaatjes... of ik te dik ben geworden of dat ik weer iets ben afgevallen. Nou, eigenlijk weeg ik gewoon te zwaar. 102, 103 kilo. En ik wil best wel afvallen, alleen het lukt me niet. Als ik dan één à twee weken bezig ben... dan denk ik, nou ja, ja wat maakt het allemaal uit? Weer even een hamburgertje. En uh, voor het weet zit je weer op dat oude gewicht. Maar ik ben te dik. Maar niet alleen... Want de helft van de Nederlanders is te dik. Dat blijkt uit een rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. En dat is natuurlijk hartstikke zorgelijk. En als je dan op internet afvallen intikt, nou echt, dan schieten je websites je om de oren. De een zegt veel spersiebonen eten, de ander die roept weer gewoon je normale patroon, maar dan iets minder. Ik weet het niet. Het enige wat ik wel weet is dat ik het niet vol kan houden. Dus, wat heb ik gedaan? Ik heb de stichting Obesitas opgebeld... en die verwees mij door naar een arts. Jan-Steven Burgerhart. Ja, ik ben arts bij de Nederlandse Obesitas Kliniek... en ik ben artsonderzoeker hier in het ziekenhuis... bij daar en Levensziekte. En als jij zo naar mij kijkt, hè? Wat, uh, wat zie jij dan? Een stevige gebouwde kerel, wat langer... Uh, niet opvallend dik. Als je zegt, van nou ik wil gewoon afvallen, ik vind mezelf te zwaar, et cetera... dan moet je vooral heel erg, uh, nou, ik noem het al, individualiseren. Wat moet ik doen om dat te bereiken? En ook kijken van, wat is realistisch? Hè? Want uh, iedereen trapt in de valkuil dat hij denkt... van nou, als het over drie maanden zo is, daar doen we het voor. Hè? Terwijl het misschien wel, als je het heel... Uh, heel zakelijk bekijkt, dat, dat, dat je daar echt een langere tijd voor moet nemen... dat je toch wel behoorlijke wissels moet omzetten... met name hè, bijvoorbeeld heel kritisch naar je eetgedrag kijken. Maar wat ook wel belangrijk is, je moet ook inzien van... Uh, dat dat ja, de dingen die je doorvoert hebben ook consequenties. Als jij gewoon een, als een begon je leeft, ja, dan is die buik een teken van het goede leven. Snap je? Als je, als je dat wil bereiken, dan moet je daar dus ook dingen voor laten. Je hebt ook een continu hongergevoel. Dat je zegt, ik moet eten, ja, maar ja. ik heb me die beperking opgelegd, want ik wil afvallen. Het eerste waardoor dat aanwezig is, is dat je eigenlijk je hebt je lichaam geconditioneerd om er op dezelfde tijd wat lekkers in te gooien. En het hongergevoel is, is een reactie hè, op dat je dat niet meer doet. En een andere belangrijke uh, iets waardoor honger ontstaat. Heeft met de bloedsuikerspiegel te maken. Uh, honger kun je wel degelijk beïnvloeden door hè, verspreid over de dag met relatief korte intervallen uh, steeds voedsel tot je te nemen. Dus hè, or, om de vier, vijf uur een hoofdmaaltijd en tussen, daartussenin zeg maar een tussendoortje wat in ieder geval ook uh, hè, uh, gezonde samenstelling heeft. Beetje kennis over voedsel is ook echt heel belangrijk. Uh, je moet gewoon realistische dingen doen, niet tien kilo in drie maanden per se. Maar wel bijvoorbeeld in dat half jaar 7 kilo. Nou, dat, dat is prima. Dat zijn wat voor... rustig aan doen ook. Niet, niet zo snel willen ook. Dat ja. willen ook de meeste mensen. Ja, nou wat je nu noemt is wel heel grappig. Er is een enorme trend uh, als het gaat over mindful uh, eten. Uh, maar de gedachte erachter is eigenlijk dat je je aandacht die op dingen hebt... dat je die wat traint. En dat speelt natuurlijk bij, bij voedsel ook heeft, speelt dat wel degelijk mee. Op het moment dat jij met aandacht eet... Hè, uh, is je lichaam daar ook als het ware hè, beter door verzadigd... Dan, dan dat je dat maar even hapsnap uh, zonder aandacht uh, uh, doet. Op het moment dat jij dingen uitstelt klassieker zijn, het ontbijt overslaan of een of, lunch overslaan. Ja, op het moment dat er dan weer voedsel komt... ja, wat wil jij doen als je het lichaam was? Dat wordt natuurlijk allemaal veel sterker als daar opgenomen. En de is ook echt heel gezond. Hè. Er is een, prachtige, is een prachtige studie bij... Waarbij ze de ene muizengroep overvoeden. Het gaat om muizen, niet om mensen, maar goed. Hè? Maar de ene muizengroep overvoeden ze. De andere muizengroep geven ze wat te weinig eten. Die matig gevoerde muizen die leven langer. Kijk dus ook vooral wat zou nou een strategie zijn die bij mij werkt. En misschien is dat inderdaad wel, als je denkt van ik weet nog niet zoveel over voeding, een diëtiste. Minister Schippers van Volksgezondheid, ja, die maakt zich ook ernstig zorgen over het volume van de Nederlanders. Dat het alleen maar ja. toe en toeneemt. Goed dat je dit zegt, want als minister Schippers zich extra zorgen maakt, dan moet ze. Uh, de diëtisten terugdoen in het basispakket. En die heeft ze zojuist uitgehaald. Snap je, dus in dat opzicht vind ik het zorgen maken heel dubbel. Zelf lukt het me eigenlijk niet echt. Net zoals denk ik zoveel Nederlanders. Dus wat ik nu ga doen is naar een diëtiste. En die moet mij maar eens vertellen wat ik moet eten. Hoe ik moet eten. Hoe vaak ik moet eten. Om op mijn juiste gewicht te komen. En dat wordt volgens mij nog een enorme klus. Jongens, was dat, morgen hoor je hem weer. Heb je een vraag op Twitter, dan zet je er altijd hashtag durf te vragen achter. Iedere dag beantwoorden wij één van deze vragen. PNN Today. Hashtag durf te vragen. Ed Michelle M19 vraagt, waarom hebben kippen eigenlijk vleugels? Hashtag durf te vragen. Hallo, met Kees Moelijker van het Natuurhistorisch Museum Rotterdam. Kippen hebben vleugels... Niet omdat ze ermee heel erg goed kunnen vliegen, maar om ermee te kunnen vluchten. En dat doen ze in het bos waar ze van nature voorkomen. Maar verder hebben ze veel beter ontwikkelde poten. En dat is ook de reden waarom de vleugels niet zo goed ontwikkeld zijn. Ze kunnen wel vliegen, maar een beetje fladderen. En hoger dan een boom halverwege komen ze niet. #durf durft te vragen. Zometeen na 9 nog veel meer BN. Today. Onder andere Erben um, Wennemars natuurlijk en Steven Groothuis. Jazeker. D'Angelo die zou een concert geven, maar die heeft pijn aan zijn voet. Ja, het is niet anders. Zometeen hoor je hoe dat zit. Uh, nou ja, nog veel meer. Maar eerst Martijn Nijhuis. huis. Dit is radio 1.